Het Openbaar Ministerie ziet geen aanleiding om vervolging in te stellen tegen bezoekers van de informatieavond over asielzoekers in Steenbergen. Volgens het OM waren de spreekoren die gisteren klonken niet strafbaar. Ook heeft niemand aangifte gedaan. Tegenstanders van de eventuele komst van asielzoekers scandeerden gisteravond onder meer vol is vol en we gaan op Vossenjacht. Dat laatste leek een dreigement aan het adres van burgemeester Vos. In Aksel in Zeeland is op een spoorwegovergang een goederentrein op een vrachtwagen gereden. Na de botsing is de trein ontspoord en de vrachtwagen gekanteld. De vrachtwagenchauffeur raakte bekneld. Hoe hij aan toe is, is niet bekend. En ook is niet duidelijk hoe het met de machinist is. Er zijn in Axel ambulances en een traumahelikopter ingezet. Het weer, het is bewolkt en op de meeste plaatsen droog. Vanavond klaart het op. Morgen overdag, periode met zon. En dan blijft het ook droog en dan wordt het 14 graden in de middag. De ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooi van de ANWB.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 Dat het wel voor altijd door kan blijven gaan Door die gevoelens blijf ik naast je staan kolonisten van katanavond op vrijdag 23 oktober hou jij ook zo van kolonisten van Catan spelen wat is er leuker om dat te doen in een café onder het genot van een lekker drankje geef je op als groepje of alleen neem het kolonistenspel van jouw voorkeur mee en speel gezellig met ons mee meer informatie café koper kerkplein nummer 6 Telefoonnummer 023 5713546. En de website is www.cafekoper.nl En het begint s'avonds om 8 uur. Petit tour, au petit jour, entre tes draps.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 In het kader van Zandvoort Actief organiseerde sportservice Heemstede Zandvoort, diëtistenpraktijk Pure and Simple, fysiofit Zandvoort en huizenartsenpraktijk Koninginnenweg al eerder de 10.000 stappen van Zandvoort. Vanwege het grote succes keert deze wandeling nu maandelijks terug onder leiding van Sandra Gorwil Lissenberg. De wandeling is altijd op zondag en er begint om 10 uur.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 Het telefoonnummer is 023 57 40 De website is www.zandvoort-actief.nl. En het is om 12 uur morgens afgelopen. Zomer of winter. Altijd weer ZFM. Sound of the men Working on the chain Yeah That's the sound Of the men Working on the chain Zesde Open Nederlands Kampioenschap Garnalenpellen op 24 oktober. Vrienden van de Garnalen Het Zandvoort en de crew van Strandpaviljoen Talassa... organiseren voor de zesde keer op rij het Open Nederlands Kampioenschap Garnalenpellen. Garnalenpellen is er in twee categorieën. Wedstrijdpellers en amateurs.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 De deelname bedraagt 5 euro per persoon. Ga de uitdaging aan en doe mee. Men kan zich inschrijven bij Talassa, Strandpaviljoen 18 in Zandvoort. Of per e-mail garnaalzandvoort met A -E, at gmail.com. Diverse entertainment is er voor de kijkers. De toegang is gratis. Meer informatie Strandpaviljoen Talassa, strandafgang Bernard 18. Het e-mailadres is kanaalzandvoort.gmail.com. De aanvang is 4 uur s middags. So busy Make me feel dizzy The blue underground the terror.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 A roller coaster Love like yours will Surely come my way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 on the cold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 to love. Westkust, Vanochtend was het nevelig en viel er op veel plaatsen lichte regen of motregen. De druppeltjes waren vaak te klein voor de radar, waardoor het volgens de buienverwachting droog moest zijn. De kans dat je toch een nat pak kreeg was echter aanwezig. Koud was het niet met temperaturen van 10 tot 14 graden. Vanmiddag knapte het weer in het westen op, het werd droog en later kon de zon soms even doorbreken. In het midden en het oosten bleef het zwaar bewolkt... met altijd een kans op motregen. Het werd maximaal 13 tot 15 graden... en er stond een matig aan zee vrij krachtige zuidwest westen westenwind Vanavond valt in het oosten hier en daar wat motregen... en vannacht is het in het hele land droog. De bewolking overheerst, maar regionale kaart... klaart het even op en dan kan een misbuik ontstaan. Het kruult, het koelt af na een 8 graden aan zee... en lokaal 4 graden tijdens de opklaring in het binnenland. Morgen blijft het vrijwel overal droog. Er is veel bewolking en zo nu dan schijnt de zon. Een spatje regen uit wat dikkere wolken valt niet helemaal uit te sluiten. De maxima komen uit rond 14 graden... en er staat een zwakke tot matige zuidwestelijke wind. Zaterdag nadert een neerslaggebied vanuit het westen. Zoals het nu eraan uitziet, verloopt het grootste deel van de dag droog... met in de ochtend nog kans op een beetje zonneschijn. Geleidelijk wordt de bewolking dikker en... Eind van de middag volgt in het Westen regen. S'avonds breidt de regen uit zich over het hele land. Er wordt maximaal 12 graden in het noorden en 14 in het zuiden. Het Pour un bateau qui s'en va et revient, il y a mille coquilles de noix sur ton chemin, qui coule, c'est très bien, et c'est comme une tourterelle qui s'éloigne d'hybridèle en emportant le duvet, qui était ton lit un beau matin.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 C'est sur ton chemin Qui résonne et c'est très bien Et ce n'est qu'une tourterelle Qui reviendra dire d'elle En rapportant le duvet Qui était son lit un beau matin Et ce n'est qu'une fleur nouvelle Et qui s'en va vers la graine Comme un petit adamerelle sur l'océan Sure play. Sure play. like a summer road Rumbadama in jazz aan zee. Bij een Caribbean party denkt men vooral snel aan zon, zee en strand. En dat is nou precies waar het optreden zich plaatsvindt. Alleen niet met de tropische temperaturen en zeker niet op het strand. Het is in oktober. Menigheen heeft echter de maandelijke jazzy optredens al gezien... en beluistert in het zonnige café gedeelte van strandpaviljoen Telassa. En weet ook... Dat het café, het huttertje, een uitgelezen locatie is voor een gezellig middagje uit. Het oktoberoptreden wordt verzorgd door Letitia S.U. Rambadema. De All-Woman Band staat bekend als een van de top salsa-bands in Nederland. Rambadema, onder leiding van oprichter Letitia Bal, is qua line-up nauwelijks veranderd sinds de oprichting in 1996. In dat jaar trad de band live op voor Trossession op de radio... en maakte zijn debuuttour in onder andere Zweden en Finland. Sindsdien is de band niet meer weg te denken van de binnen- en de buitenlandse podia. Zandvoorters hebben het band nog kunnen beluisteren op de Jazz Behind the Beach Festival... van een aantal jaren geleden en recent in januari van dit jaar. De repertoire van Laetitia Rumbadema omvat een mix van traditionele... Cuban Son of tot salsa en Caribbean stijl zoals cha cha cha, kwart cha zon montumba, rumba, plena rumbomba en bijzondere dansbare merengue. Liefhebbers van een Caribbean party weten jazz aan zee met deze gelegenheid een grote dansvloer te vinden op zondag 25 oktober. De aanvang is 4 uur middags bij Thalessa Vers aan Zee, boulevard Bernard, strandafgang nummer 18.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 Hey! same thing to me Sun twice We'll be Oktober is het weer tijd voor de nu al vijfde editie van het American Roots Country and Blues Concert in Theater de Krocht in Zandvoort. Steeds meer liefhebbers van de oorspronkelijke traditionele American folk, country en blues-stijlen weten de weg naar de Americana Roots Country and Blues te vinden. De vorige editie, die in mei plaatsvond, was een groot succes. Deze editie belooft wederom een heel speciaal concert te worden met het thema An Evening with Hezebel. De band Hezebel bestaat uit Michael Knubbe, Maria Mendico... Leon Smith en John Paul Lafan... en zijn afkomstig uit Hamburg in Duitsland en uit Dublin in Ierland. Singer-songwriter Michael Knubbe woont inmiddels al zeven jaar in Zandvoort. Hij is dan ook geen onbekende in Zandvoort. Michael Knubbe heeft diverse optredens op zijn naam staan in Het Wapen van Zandvoort. Samen met Johannes van Sta... En natuurlijk is Michael ook bekend van zijn optredens... bij de Americana, Roots Country en Blues concerten... waarvan hij ook de initiator is... in samenwerking met On Air Evenings. Hezebel spelen een dynamische en uitstekende American mix... van folk, pop en country... met wisselende instrumenten zoals gitaar, banjo, bazooki... viool, autoharp en nog veel meer instrumenten. En zijn geweldige vocalisten... Ze hebben in Duitsland en Ierland gespeeld... en komen nu ook voor de eerste keer naar Nederland. Kortom, An Evening with Hezebel... willen de liefhebbers van singer-songwriter, folk, country... en Ierse ballads niet missen. You're gonna have Michael, Leonie, Maria en John Paul. Kaarten voor dit concert zijn 10 euro... en zijn te koop bij Bruna Zandvoort, de Krocht... en via On Air Events of telefoonnummer 06... 1942 of 7, 7 0 Of www.onair-evens.nr De Krocht Grote Krocht 41 De aanvang is 8 uur s'avonds I've been a wild rover For many's the year And I've spent all my On whiskey and beer But now I'm returning With gold in great store She answered me nay Such a custom as yours I can have every day And it's no Nay Never No nay never No more Will I play The well more No never No more I then took From me pocket Ten sovereigns bright Have whiskies and the wines of the best, and the words that you told me were only in GS, and it's no me as oft times before. I never will play the wild.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 thing in my Hand. Mm -hmm. Resting in my